11 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Media-magnaat Rupert Murdoch trekt zich terug... uit het bestuur van een aantal Britse en Amerikaanse kranten. Hij zal onder meer vertrekken bij de Britse kranten... The Sun, The Times en The Sunday Times. Hij blijft wel aan het hoofd staan van het Mediaconcern News Corporation. Hij bezit ook tv-bedrijven, waaronder Sky en Fox News. In Groot-Brittannië kwam Murdoch zwaar onder vuur te liggen... vanwege onder meer afluisterpraktijken... bij zijn roddelblad News of the World. Die krant doekte hij op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 Eerder hadden bomexperts een van de booby traps in het appartement gedemonteerd. De 24-jarige Holmes schoten 12 mensen dood in een bioscoop in Aurora. 58 mensen raakten gewond. Zeven van hen liggen nog in het ziekenhuis. Twee verkeren in kritieke toestand. Bij de bosbranden in Portugal is een dode gevallen. In Abrantes, in het midden van Portugal, kwam een brandweervrouw om het leven. In Algarve, in het zuiden...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 De gemaskerde mannen vluchten weg, maar werden net buiten het winkelcentrum tegengehouden door een groep mensen. En een van hen was een oud politieman. Twee overvallers werden overmeesterd. De Russische bariton Yevgeny Nikitin heeft moeten afzeggen voor een optreden op de festspielen in Bayreuth. Omdat is ontdekt dat hij een tatoeage van een hakenkruis op zijn borst heeft. Een Duits tv-programma liet gisteren beelden van een jonge Nikitin zien. die met het hakenkruisje op zijn borst zat te drummen en zat toen nog in een metalband. In een verklaring zegt Nikitin dat het om een jeugdzonde gaat... waar hij veel spijt van heeft. Het festival moet nu met spoed op zoek naar een vervanger. In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt... nadat ze twee vrouwen hadden mishandeld bij een verkeersruzie. De mannen van 35 en 37 zaten samen in een auto. Ze kregen om onbekende reden ruzie met twee vrouwen in een andere auto... waarna een vechtpartij ontstond. De vrouwen werden naar het ziekenhuis gebracht... met een gebroken neus en een gekneusde kaak.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 Morgen is de laatste etappe van deze Tour de France. Die start in Rambouillet en eindigt in Parijs. De renners rijden negen rondjes in de Franse hoofdstad... en finishen op de Champs-Élysées. Als Wiggins niets overkomt... wordt hij morgen de eerste Britse winnaar van de Tour de France. Het weer. Vannacht en opklaringen. Daarbij kunnen enkele mistbanken ontstaan. Het koelt af tot een graad of acht. Morgen vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en er staat weinig wind. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.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 The weather this summer has been quite disappointing so far. Wat kunnen die Britse nieuwslezers het toch geweldig formuleren. Overigens moeten niet wanhopen, want morgen moet het mooier weer worden. Dat zeggen de deskundigen. Dus nog even volhouden, zou ik zeggen. Het oog vanavond over Noorwegen, waar morgen de moord op meer dan 70 jongeren... op het vakantieeiland Utia wordt herdacht. De dader, Anders Breivik, lijkt een tegendeel te hebben bereikt... van wat hij beoogde. De Noorse democratie floreert... en het land staat positiever tegenover vreemdelingen dan vroeger. We maken de balans op. De Dutch journalist Sander van Horn deed de afgelopen dagen verslag van de strijd in Syrië... op de BBC, CNN, de Australische televisie en waar al niet. Maar nu loopt zijn visum af en moet hij het land uit. Zijn overzicht van de gebeurtenissen van vandaag. Zaterdag 21 juli. Nee, dat is veel te vroeg. Want nog een paar andere onderwerpen. Na jaar 61 kwam Dag Hammerskjöld om het leven. Hij was secretaris-generaal van de VN... en kwam om bij een mysterieus vliegtuigongeluk boven Afrika. Het onderzoek naar dat ongeluk wordt nu heropend. En onze vraag is, wie was Hammerskjöld... en wat hebben we 50 jaar later nog aan het denken... van deze gelovige idealist? En de muziek staat in het teken van de bouwvakvakantie... die vandaag is begonnen... Waarom hebben we het eigenlijk altijd over de bouwvak... en nooit over de zomervakantie in het onderwijs bijvoorbeeld? En welke beroemde popmuzici hebben ooit zelf in de bouw gewerkt? U wordt bijgepraat door de voorzitter van werkgeversorganisatie... Bouwend Nederland, Elko Brinkman. En dan is het nu, denk ik, tijd voor de jingle. Zaterdag 21 juli. Terwijl een dag na de schietpartij in een bioscoop... waarbij tot dusver twaalf mensen om het leven kwamen... Denver gehuld is in rouw... Ik ben a resident van Aurora voor 40 jaar. En ik wil mijn stad teruggeven van het evil. Wie dit deed, was evil. And En dat is mijn theater waar ik mijn neem. En waar ik voor jaren heen ga. Houden booby-traps in het appartement van de schutter de politie urenlang zoet? De vallen steken zo ingenieus in elkaar dat ze levensgevaarlijk zijn. Wat je moet ondersteunen is dat deze truckwire was set up. When that Dat was ook bijna gebeurd. De buurvrouw kwam klagen over de harde muziek die uit het appartement van de schutter schalde. Ik you know, God Syrië dan. Sinds vanavond wordt er hevig gevochten in de buitenwijken van Damascus. Eerder braken waren gevechten uit in Aleppo, de belangrijkste stad in het noorden van het land. Op internet duiken alweer amateurfilmpjes op van de strijd. En van het verdriet als er opnieuw doden vallen. Ja. Straks Sander van Hoorn dus over de situatie. Vanochtend kwamen de Nederlandse overlevenden... van de ramp met de veerboot bij Zanzibar terug. Op Schiphol deden ze hun verhaal. Nadat de boot was gekapseist dachten ze dat het wel goed zou komen. Pas als je door de ramen de zee, zeg maar, in de zee kunt kijken... denk je, ja, oké, okay, dit gaat niet helemaal goed meer komen. En het kwam ook niet goed. En het water kwam binnen, die ramen die, uh, zijn gesprongen. Het water kwam binnen en ik zat vast. En ik zag allemaal Afrikaanse vrouwen langs me glijden. Een Afrikaanse man die knalde op me en die ging langs me. Met een beetje geluk wisten ze uit het zinkende wrak te komen. Ik ben als een als soort kurk door de andere kant door het raam heen ge, geschoten en het reddingsvlot te bereiken. En dan ben ik in de zee en dan is er een reddingsboot... en die vriend van mij zegt, ga naar die reddingsboot. Jongeren die veel drinken kunnen hersenbeschadiging oplopen... en achterblijven in hun ontwikkeling, dat zeggen onderzoekers. Gelukkig zijn er op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde... altijd wel een paar jongeren te vinden... die zo'n onderzoek in de praktijk willen staven. Wat vinden jullie van de Zwarte Cross? Heel gek, te gek, ja, gaaf. En jij dan? Oh, Helemaal geweldig, graag. Ja, We gaan nu naar de Zwarte Cross, naar binnen... En we zien jullie... Uh... Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Binnen. Vandaag is de bouwvakvakantie begonnen. En daarom hebben we Elko Brinkman, voorzitter van Bouwen Nederland... de vereniging van bouw- en infrabedrijven, heet het officieel... gevraagd drie platen aan te kondigen van grote artiesten... die ooit als bouwvakker hebben gewerkt. Goedenavond, meneer Brinkman. Goedenavond, meneer Van Wezel. Voordat we de eerste muziek gaan draaien, uh, eerst maar eens over die bouwvakvakantie. Want ik zat me eigenlijk af te vragen, waarom bestaat die eigenlijk? Er bestaat ook geen lerarenvakantie of een uh, verpleegstersvakantie. Waarom spreken we wel van de bouwvak? Ja, en de bouw is men eigenlijk vanaf de vijftiger jaren uh, wel tot de conclusie gekomen dat men heel erg afhankelijk is als uh, installateur, als ontwerper, als toeleverancier. Uh, en uh, om te voorkomen dat de een de ene week en de andere de andere week weg was en je niet verder kon op de bouwplaats, heeft men toen het begrip collectieve vakantie uh, uitgevonden. Dat is uh, overigens tot uh, halverwege de zestiger jaren eigenlijk heel informeel georganiseerd geweest. En in 1964 is het uh, pas in de CAO uh, terechtgekomen. Uh, en hoewel het beeld uh, bestaat dat dat uh, al uh, bij wijze van spreken eeuwenlang uh, bestaat... en ook nog eeuwenlang zal bestaan, uh, moet ik u uh, een beetje teleurstellen. Want in 1978 is het ook alweer uit de CAO uh, gehaald. Hij zei helemaal niet officieel meer? Uh, nee, het is een, een gebruik dat staat ook wel onder druk uh, voor een deel... Dat zal je misschien verrassen door, door de vergrijzing. Mensen hebben minder behoefte, zoals vroeger, om met neefjes en neefjes en ooms en tanden samen op vakantie uh, te gaan. En uh, ja, dat betekent dat weliswaar de gewoonte nog steeds uh, ertoe leidt om min of meer in dezelfde periode uh, op pad te gaan. Uh, maar uiteindelijk zie je wel dat het een beetje meer gespreid is geraakt over de verschillende regio's in ieder geval. Wie wilde dat destijds? Waren dat de bouwvakkers of de vakbonden? Of waren het juist de werkgevers in de bouw die zeiden... weet je wat, we gaan dat collectief regelen? Ja, dit is een bedrijfstak met heel veel relatief kleine bedrijven... Die, die veel samen optrekken. De een doet het loodgieterswerk, de ander het metselwerk... de derde de kabels in de leidingen. Dus men heeft elkaar ook wel nodig. En ja, om op een bouwplaats verder te kunnen... zijn men, laten we dan een gezamenlijke afspraak maken. Zo is er ook op het gebied van het, van het onderwijs en van risicoregelingen... altijd heel veel gezamenlijk gedaan. En onze. Dat is ook een vrij dik boekwerk. Uh, dus ja, daar zit ook wel een, een praktische noodzaak uh, achter. En hoe zit het met die vergrijzing wat u daarnet zei? Waarom, waarom zouden bouwvakkers minder uh, behoefte hebben dan vroeger... om met neefjes en nichtjes tegelijk oh. op te gaan? Nou, als je wat oudere mensen relatief uh, in dienst hebt... dan hebben die ook over het algemeen niet zoveel kinderen meer... en zijn dus minder bonden ook aan die, die periode van de schoolvakanties. Dat is niet de hoofdreden overigens. Je ziet in toenemende mate ook dat de klant zegt... ja, alleen in die en die periode komt het mij uit. Een praktisch voorbeeld kent iedereen het werk aan de weg, aan de grote wegen. Dat gebeurt vooral in de vakantieperiode... zodat de gemiddelde Nederlander er zo weinig mogelijk last van heeft. Dus die spreiding is over het algemeen wel iets doorgegaan. Maar ik denk dat de gemiddelde Nederlander, afgezien van misschien een keer een tweede vakantie... zijn hoofdvakantie toch wel om erbij in de zomer periode neemt als iedereen weggaat. Maar ook de vergrijste bouwvakker, de oudbouwvakker, die, die wil liever als het rustig is in mei of september op vakantie zonder de ja, kinderen? Ja, dat willen we allemaal. Voor een deel, ook omdat in de hoofdperiode de kosten naar verhouding veel zijn. Het vaak druk is op de populaire plekjes. Dus een zekere spreiding. We hebben niet alleen die drie weken bouwvakvakantie, maar over het algemeen gaat men ook graag nog wel een weekendje weg ergens heen. Is die drie weken eigenlijk genoeg? Want er zijn natuurlijk vakken, denk aan het onderwijs... het universitair onderwijs ook, waar die vakanties veel en veel langer zijn. Waarom is de bouwvakker altijd tevreden geweest met die drie weken? Nou, hij heeft wel meer dagen, maar die neemt hij op andere momenten. En ja, bouwvakkers zijn wel doeners, hè. Die, uh, die zijn... Uh... Altijd blij als ze toch weer aan het, aan het werk kunnen. Je kunt natuurlijk heel lang naar een hengeltje staren... Uh, of op een camping uh, zitten of ergens een, een leuk huisje uh, hebben. Maar uh, bouwvakkers die, die zijn toch ook een beetje gewend vroeg in het busje te gaan... en, uh, en vaak na het eerste werk ook nog een tweede klusje. En die, die, die, die moeten iets om handen uh, hebben. Het zijn over het algemeen geen, geen lange praters. En de, ja, de krant uh, in, de, in de zomer heeft ook niet vreselijk veel nieuws. Je mag nu wat harder rijden op een stukje van de A2... maar dat is dan ook geloof ik wel het enige nieuws van deze dag... Ja. Uh, nou, er is een bouwvak er ook vrij snel over uitgepraat. Hè? Maar ze gaan toch niet zwaar te werken in een uh, vrije dag, in een vakantie? Uh, uh, nou, aan het strand uh, zie ik wel uh, mensen met vrij grote scheppen uh, uh, komen. En die zijn eerder klaar met hun bergje, dat wel, ja. Ik ga straks nog veel meer over de bouwvakvakantie. en over de situatie in de bouw en de Nederlandse economie aan u vragen. Maar we hebben u ook gevraagd uh, platen aan te kondigen van beroemde artiesten uit de popgeschiedenis. Die eigenlijk ooit begonnen zijn als bouwvakker of in elk geval een tijdje in de bouw hebben gewerkt. Wat is de eerste plaat die we voor u mogen draaien? Het lijkt me goed om te beginnen met Joe Cocker. Okay. Die kwam uit een arbeidersgezin uit Sheffield. Dat is een Engels industriestadje. En hij is toen loodgieter geworden, voordat hij doorbrak als zanger. We gaan zo naar hem luisteren als zanger van Vince Arnold's en The Avengers. En ze zingen een cover van The Beatles. Uh, overigens, uh, voordat we daarna gaan uh, luisteren... moet ik nog wel melden dat net die eerste band het niet zo goed uh, afliep. Maar nee, gelukkig was Joe Bouwvakker, uh, loodgieter in het bijzonder. En hij uh, is dus teruggegaan naar dat vak en daarna definitief doorgebroken. Uh, u hoort outcry uh, Cry Instead, een in cover van de Beatles.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 Er zo klonk, Joe Cocker, loodgieter uit Sheffield, begin jaren 60. Voor het laatste nieuws uit Syrië gaan we naar correspondent Sander Van Horn. Hij zit nog eventjes in Damascus. Sander, goedenavond. Goedenavond. Ja, na een relatief rustige dag uh, in Damaskus wordt er nu weer gevochten... kennelijk in de buitenwijken van de stad. Uh, wat is er aan de hand op dit moment? Het is een buitenwijk, echt ten zuiden, waar, waar, waar het deze week eigenlijk relatief rustig uh, geweest is. Uh, Kavar Sousa. En daar is vanaf een uur of vier vanmiddag. Na nou, elke halve minuut hoor je daar ongeveer een zware explosie. Dat was even wat rustiger, maar nu. Op dit moment hoor ik ze weer. Je hoort daar ook heel zwaar mitrailleurvuur. Dus niet, niet van een Kalashnikov, maar echt stukken zwaarder. En het lijkt dat uh, de regering daar met een, een groot offensief uh, bezig is. En dat zal dan, als ik het zo een beetje van de geluiden opmaak. een, een, een, een, een, ta een tactiek van een verschroeide aarde zijn. Want van hieruit is niet helemaal op te maken of het rebellen zijn die terrein op het leger veroveren. of dat, dat het het leger is uh, dat terugvecht. Maar dat, dat is het laatste dus. Ja, dat is op dit moment wel aan de orde. En volgens mij uh, vonden ook heel veel mensen in Damascus dat. Want je zag echt vandaag ten opzichte van de afgelopen dagen was het gewoon druk. Niet zo druk als op een normale dag natuurlijk. Maar gewoon echt mensen die uh, de winkels weer opendeden. Mensen die uh, naar die winkels toe gingen. Uh, ja, je moet wat. Het is Ramadan. Je hebt een paar dagen binnengezeten. Er moet toch uh, eten in huis gehaald worden. En wat, wat ik ook wel op andere plekken heb gezien is... Uh, je kunt maar een beperkte uh, hoeveelheid in huis zitten... en daarna ga je toch proberen je gewone leven op te pakken. En op het moment dat je merkt dat daar ruimte voor is... nemen mensen die ruimte ook. Je was een van de weinige beste journalisten... die uh, de afgelopen week verslag konden doen vanuit Damascus zelf. Maar je Syrische visum uh, verloopt, hè? Ja, dat was tien dagen geldig. Dus uh, morgen is uh, de tiende dag en dan, uh, dan moet ik weg. En we, we hebben er natuurlijk over nagedacht... Uh, moeten we niet blijven, juist nu... Um, maar daar zitten een aantal praktische dingen bij. Ten eerste, um, op het, moment, het is nog altijd... Kijk, zeker hier in Damascus heeft de regering gewoon stevig de touwtjes in handen. En op het moment dat ik hier in mijn hotel blijf en uh, gezellig elke avond bij de Syrische staatstelevisie... een gesprek met het journaal doen. Ja, dan, dan, dan staan ze binnen de kortste keren natuurlijk voor de deur. Een van de problemen die ik sowieso al heb... is dat ik niet buiten mag filmen. Nou, daar probeer je mouw aan te passen. Maar dat voelt toch iets veiliger met een geldig visum op zak. En er komen hele praktische problemen bij. Ik heb geen geld meer. Uh, alles moet hier cash afgerekend worden. Uh, omdat er een, een, een, uh, die, door die sancties kan je hier niet met creditcard betalen. Dus nou ja, het, het geld is op daar valt wel weer een oplossing voor te verzinnen. Maar zeker als je onder de radar gaat, dan is het toch handig... als je kunt communiceren met satelliettelefoons en dergelijke. Omdat ik hier officieel was, heb ik die niet mee kunnen nemen. Dus dat, dat wordt nou ja, zo'n zo onmogelijk verhaal dat, dat het gewoon handiger is... om inderdaad nu volgens de regels te spelen en morgen terug te gaan. En blijven er genoeg journalisten over om verslag te doen van de situatie? Want ja, jij was eigenlijk een van onze enige bronnen die echt ter plekke was... en echt een schets kon geven van hoe het ter plekke toe gaat. Nou, nee dus. Ik bedoel, het aantal visa dat wordt uitgedeeld... dat, dat is heel weinig. Dat is ook een van de klachten uh, geweest van de VN... en daarom staat het ook in dat zespuntenplan van Kofi Annan... dat journalisten toegang moeten krijgen. Maar het zijn er nu heel weinig. Er is uh, gisteren iemand aangekomen, een hele goede van uh, Channel 4... een uh, Engelse televisiezender. Um, dus hopelijk dat die het, het stokje kan overnemen. Want zo, zo voelt dat namelijk echt. dat je, uh, Omdat je hier maar met zo weinig bent uh, en omdat je... Uh, uh, uh, relatief vrij kunt bewegen, omdat je namelijk niet bij een van beide partijen hoort, heb je ook de plicht op een of andere manier om dan maar zoveel mogelijk mensen uh, te vertellen wat je ziet. En vandaar dus ook dat ik in het Engels ben gaan tweeten en, en echt zoveel mogelijk uh, nieuwszenders te woord heb gestaan. Je gaat nu weer naar uh, je woonplaats, standplaats, Beirut, terug. Uh, ga, uh, is het eerste wat je daar gaat doen, weer, doen is uh, weer een nieuw visum aanvragen voor Syrië? Um, het eerste wat ik ga doen is slapen, denk ik. Uh, het tweede wat ik ga doen is varkensvlees eten. En het derde wat ik ga doen is inderdaad een uh, visum aanvragen. Maar uh, ja, dat is dus nu gewoon afwachten. Ik weet ook niet in hoeverre ik mijn glazen heb ingegooid... door nu uh, voor zoveel internationale media te werken. Ik bedoel, je bent dan relatief wat gevaarlijker geworden of zo. Geen idee. Je moet ook afwachten hoe lang deze regering nog zit. Kijk, mijn grootste angst is dat ik hier weg ben... en dat er dan opeens van alles gebeurt... Eh, terwijl je er vanaf de grenzen, eh, Beirut en eh, Turkije, nog niet in kunt. Ja, dat, ja goed, dat ga je jezelf nooit vergeven. Maar zoals ik zei, eh, praktisch is het gewoon echt niet houdbaar om hier te blijven. Het geld is op. Ik dank je voor dit gesprek alweer. Sander van Hoorn. En we gaan weer naar de muziek en naar Elko Brinkman, de voorman van Bouwend Nederland. Hij kondigt in deze uitzending muziek aan van artiesten die vroeger in de bouw hebben gewerkt. Maar uh, meneer Brinkman, uh, ik wou eerst nog even met u doorpraten over de bouwvakvakantie. Want die is niet in het hele land gelijk, hè? Nee, het is een beetje gespreid over de regio's, eigenlijk zoals uh, alle vakgebieden. Uh, en Dat is op zichzelf ook wel praktisch zegt dat wij ook uh, onder het bouwvakkers natuurlijk wel regelmatig horen... dat men het wel plezier vindt om met de hele familie uh, op vakantie te kunnen. En uh, nou, ik merk dat zelf ook wel, nu je kleinkinderen hebt... dan zit de een in de ene regio en de ander in de andere regio. Dat is toch een heel georganiseerd om dan je familie een beetje bij elkaar te houden. Hè? Waar gaan uh, de, de meeste bouwvakkers... Ik weet dat u nu gaat zeggen, je hebt bouwvakkers, je hebt installateurs... je hebt toeleveringsbedrijven, dat begrijp ik ook allemaal. Maar laten we toch even gewoon uh, naar wat ze in Amerika Joe de Plumber noemen... de standaard bouwvakker. Waar gaat hij het liefst naartoe op vakantie? Ja, een camping is toch nog altijd uh, populair. Uh, vaak in Nederland. Uh, maar ook wel uh, weer van alle gemakken voorzien. Ik was toevallig vorige week op een dienstreisje op de Overijsselse Vecht waar uh, wat waterbouwactiviteiten zijn. En daar zag je op een lange uh, rij prachtige uh, campings. Uh, allemaal uh, eigenlijk op een rij uh, langs die vecht. En daar zag je verschillende mensen van een hengeltje... Uh, met daarnaast uh, een moeder de vrouw op zichzelf een klassiek beeld. Uh, daarnaast een uh, grote schotelantenne... want het was nog in de tijd van de voetbal, misschien ja. twee weken geleden. Ja, zeker. En uh, dat was wel een bekend beeld. Ik zeg niet dat er als bouwvakkers uh, zitten... want ook als je in Zuid-Frankrijk uh, gaat kijken of Spanje of Turkije... En dan zijn ze er ook uh, wel. Over het algemeen kijken ze graag naar de zon. Uh, u weet dat wij uh, op de bouwplaats nog wel eens discussie hebben over de beschermingsmiddelen. En, en nou ja, als het warm is en je moet hier inderdaad nog stevig werken, dan wil men graag het shirtje uit. Maar uh, de zon, uh, ja, daar kijkt men dus wel naar. En als men dacht, blijft in Nederland en het blijft hier regenen. Dan gaat men toch echt, als het enigszins kan, ook wel over de grens. Maar je moet een bouwvakker eerder op de camping zoeken dan in een hotel in elk geval? Ja, nou, hotelletje. Uh, het is, uh, op zichzelf wordt er redelijk verdiend in de, in de bouw. Maar het is natuurlijk niet uh, dat je in Uisterduin uh, vier weken uh, kunt. Prachtig hotel uh, in Noordwijk. Uh, maar dat is uh, toch niet voor, uh, voor iedereen uh, weggelegd. Ik denk zelfs dat de gemiddelde fabrieksdirecteur... dan nog wel even uh, moet nadenken. Ik moet bij campings, maar dat is vast een voordeel. Van mijn kant altijd denken aan van die een beetje dikbuikige mannen... die dan met een overhemd uit de hele dag uh, bier zitten te drinken... voor de caravan. Z zit ik er ver naast? Nou, ik, ik, ik woon zelf in Leiden dicht bij een studentenhuis. Ik denk dat hij iets meer bier uh, drinken. Er wordt echt ook wel op de gezondheid gelet. Maar goed, in de vakantie wil er wel eens een biertje in als het mooi weer is. Hè. Uh, maar dat, dat beeld van het is alleen maar, uh, maar drinken en stilzitten. Nee, ook, ook in termen van gezondheid let men toch wel iets beter op tegenwoordig. Het is een beetje een voordeel, de, de bier drinkende nee, uh, Luister als men uh, in, in, in familieverband is, vaak ook met, uh, met vrienden. Dan uh, maakt men het gezellig. En dan is het op een terrasje niet meer een kwestie van hijsen, hijsen, hijsen. Uh, men uh, probeert ook wat variatie hier aan te brengen. En zeker als je in die zuidelijke landen komt, wil men ook wel eens een plaatselijk uh, drankje uh, proberen. Hoeveel uh, mensen in de bouw denken deze zomer? Laat ik het er maar even van nemen. Want. Misschien heb ik mijn baan wel niet meer volgend jaar. Nou, dat is, dat is toch somber. Hè? Wij zijn voor de crisis begonnen met zo'n 175.000 mensen... in de vaste stap van de bedrijven, los van de ZZP'ers. En daar zijn er bijna 40.000 hun baan kwijtgeraakt. Dus u snapt wel dat vooral die gezinnen... Uh, die toch een beetje luxe praat uh, vinden... die uh, weten nauwelijks hoe ze eindjes aan elkaar moeten, moeten knopen. En die somberheid is, is ook niet beter geworden... vlak voor het uitbreken van de vakantie. Er zijn ook in de vakantie weer een paar bedrijven omgevallen... Uh, dus de, de zorgen ja, die nemen eerder toe dan, uh, dan af. En dat betekent dus wel uh, dat het niet alleen een kwestie is van een biertje minder... maar ook gewoon hoe, hoe kom ik weer aan het werk. We zijn bijna vergeten dat, uh, dat het ook om de muziekkeus gaat. Bouwvakkers, mensen die ooit in de bouw hebben gewerkt... die later wereldberoemd zijn geworden. Wie is de tweede waarvan ik iets mag draaien? Uh, ja, misschien vreemd. Uh, iemand die begon als, uh, als leraar en die ook, uh, ook, ook, ook voetbalcoach is uh, geweest... Ik heb uh, gezien uh, dat hij ook nog bij de Belastingdienst heeft uh, gewerkt. Maar daar werd hij een beetje beroerd uh, van. En dat was niet goed voor zijn inborst, uh, zei hij. En uh, die is toen uh, begonnen als uh, zanger van de, van de police. Maar hij is ook bouwvakker uh, uh, geweest. Uh, Sting.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 I wake them this, listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land. Over borders, over.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 Oud-leraar, belastinginspecteur en bouwvakker Sting. And love is the seventh wave. Morgen herdenken de Noren de aanslagen van Anders Breivik. die een jaar geleden aan 77 mensen het leven kostten. Scandinavië-correspondent Dirk Evers, hij zit in de Deense hoofdstad Kopenhagen op het ogenblik. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaan de Noren dat herdenken? Wel, morgenochtend al om half tien in de regeringswijk... waar die grote blokken nog steeds eh, eigenlijk een beetje als een spookstad bijstaan... daar wordt een gedenkteken onthuld voor de, nabestaanden, voor de slachtoffers. Sorry. En dan vindt er ook een viering plaats in de Domkerk van Oslo. Later dan op de dag vindt ook een herdenking plaats op het eiland Utoja... Daar is de premier ook aanwezig. Uh, daar zijn ook de jong-sociaaldemocraten, AUF, aanwezig. En daar is zelfs ook de Deense premier aanwezig. En s'avonds is er dan tijd voor overlevende en nabestaanden. En er wordt gefluisterd, maar dat is niet officieel bevestigd... dat misschien wel eens Bruce Springsteen zou optreden daar ja. op Utrecht. Ja. Ja. Maar dat is niet bevestigd? Nee, dat is niet bevestigd. En s'avonds is er dan wel een herdenkingsconcert in Oslo. Aan de telefoon is uh, Janke Kloks, is docent Scandinavische Talen en Cultuur... aan de Universiteit van Groningen. Goedenavond, uh, mevrouw Klok ook. U, ja, goedenavond. U uh, komt vaak in Noorwegen. U, u bent ook nu in, in Noorwegen... Ik uh, ben uh, nu op dit moment in uh, de buurt van Oslo. Vindt u het land veranderd het afgelopen jaar? Nee, uh, nee. ik uh, denk dat er niet zo ontzettend veel veranderd is. Ik ben uh, vandaag ook de straat opgegaan... om diezelfde vraag aan uh, een aantal mensen uh, te stellen. Uh, zij delen eigenlijk uh, de mening uh, dat... En niet zo heel veel veranderd is in Noorwegen uh, als het gaat over uh, hoe mensen uh, ten opzichte van elkaar staan. De, dezelfde discussies uh, over immigratiebeleid vinden in Noorwegen plaats voor en na uh, 22 juli vorig jaar. Uh, dus wat dat betreft uh, is er niet heel veel veranderd. Uh, hoewel je uiteraard, uh, wat ik net ook al dik even het hoorde zeggen, in Oslo, uh, de, de, in het regeringskwartaal, die hoge gebouwen uh, nog steeds heel aangetast ziet staan. Mm. Want je hoort wel eens zeggen, de, de Nooren dragen zich vergeleken bij een warmbloedig volk als de Nederlanders, altijd wat koel en afstandelijk uh, tegenover elkaar. Maar ja, er is meer warmte in die maatschappij gekomen. Ja, dat, uh, dat zegt men ook. Dat je, uh, als er al iets veranderd is... Uh, misschien kan merken dat je uh, meer respect voor elkaar hebt. Uh, nu was dat hier eigenlijk, vind ik, altijd al zo. Maar dat is nog iets... Men is zich daar meer van bewust geworden. Uh, en heel concreet zijn er ook meer jonge mensen... die zich politiek uh, engageren. Die lid worden van politieke partijen. Uh, heel concreet zie je ook dat uh, bijvoorbeeld op het internet meer mensen reageren uh, op, op uh, haatmeldingen... Uh, uh, meer dan dat ze voor die tijd deden... omdat ze nu gemerkt hebben dat het ertoe doet. Dat ze toch willen een tegenstem willen laten horen. Dus wat dat betreft, uh, als je dan over veranderingen uh, wilt spreken... Dan, dan is dat een bewustzijn wat uh, gegroeid is in het afgelopen jaar. Wat heel duidelijk aanwezig is. Uh, zijn, en zijn dat er... hoor je ook de mensen zeggen op straat. Zijn er neuren positiever over... Buitenlanders en over vreemdelingen gaan denken, want dat, dat was niet ja. wat alles Breivik wilde. Ja, ook dat. Dus wat dat betreft... Uh, en dat is natuurlijk ook wel een hele bewuste keuze. Uh, je ziet de politi uh, politici van links uh, tot rechts uh, heel erg benadrukken... dat uh, de waarden van de Noorse samenleving, de open Noorse samenleving... de democratische Noorse samenleving, hebben gewonnen. Dat stond ook in de krant uh, als een uitspraak van Jens Stoltenberg vandaag... Dat zie je de Noorden algemeen delen. Tegelijkertijd vond ik het heel opvallend dat als ik dan doorvroeg uh, dat mensen ook heel boos waren. Uh, en, en dat is iets waar misschien iets meer ruimte voor moet komen, gaat komen. Uh, je, ja, je, je ziet dat de Noorden die uh, in de media hun politici hebben uh, zien reageren met... Uh, Liefde op haat, dat is ook een beetje de kreet immers. Uh, ja. En dat is iets waar ze ook volledig achter staan. Dat is ook wat ze verwachten dat ze morgen weer zullen laten zien. Tegelijkertijd merk je ook dat er een behoefte is om de kwaadheid, de boosheid... op wat hun land, wat hun, hun kinderen is aangedaan, uh, dat ze die ook willen uiten. Hmm. En, uh, dat dan, is heel duidelijk, ook heel begrijpelijk dan weer op een lieve manier. Dirk Evers, uh, ja, tot vorig jaar uh, stond Noorwegen er eigenlijk om bekend... dat er helemaal geen maatregelen bestonden om terror, eventuele terreurmaatregelen te voorkomen. Is, is dat veranderd in dat jaar? Jawel, er zijn een hele hoop concrete uh, zaken veranderd. Onder andere een nieuwe terreurwet. En de minister van Justitie wil uh, de veiligheidsdiensten... dus ook meer speelruimte geven om af te luisteren... om bij mensen huiszoekingen uh, te verrichten. Voorts... Uh, ja, heeft de politie ook meer uitrusting gekregen? Een nieuwe helikopter, wat toch wel heel belangrijk is. En ook een nieuw communicatiesysteem, want daar liep het ook fout. Uh, Iedereen is ervan overtuigd dat de politie deed wat ze kon, maar ja, met... Met de riemen die ze had, kon ze niet meer roeien. Letterlijk ook niet. Dus dat concreet. En uh, de schadevergoeding heeft men omhoog gedreven voor de slachtoffers. En het maximale bedrag kan tot 600.000 euro per persoon gaan. De gemeenten in heel Noorwegen krijgen ook extra centen... voor sociale en psychologische begeleiding. Een strengere wet wat DBS'ers betreft, ook dat. Dus, dus een heel het is wel nou een hoog... strenger land geworden ergens. Ja, dat klopt. Maar... De grote vraag is, ja, we hebben nog een aantal interessante data. Over drie weken komt de 22-juli-commissie. Die bestaat uit tien onafhankelijke experts. En die komt met aanbevelingen enerzijds. Maar mm -hmm. heeft anderzijds ook alles uitgespit. Heeft met 3.700 betrokkenen gesproken en heeft al aangekondigd. En dat is een beetje onnoors dat men ook een zal noemen waar in Scandinavië alles collectief is en mm. iedereen verantwoordelijk is. Namen van wie? Ja, van verantwoordelijken die het misschien toch net niet zo goed hebben gedaan... en die dus verantwoordelijkheid hadden... en die misschien net niet goed uh, gebruikt hebben. Mm. Mevrouw Klok, merkt u uh, op straat iets van meer politie, meer veiligheidsmaatregelen... meer security, of merk je dat eigenlijk niet? Nee, dat merk je vandaag nog nauwelijks. Uh, als je niet in het centrum van Oslo bent, uh, dan, dan merk je eigenlijk ook niet dat daar morgen zo'n grote herdenking gepland is. Maar uiteraard, uh, morgen zal het zeker wel zo zijn. Uh, daar, daar is ook uh, op het nieuws vandaag aandacht uh, aan besteed uh, vanavond. Uh, men verwacht honderdduizend mensen die naar het concert komen... Uh, het is inderdaad nog steeds een beetje onzeker of Bruce Springsteen opnieuw gaat optreden. Hij treedt vanavond in Oslo op en of hij blijft en morgen dat nog een keer zal doen, dat is de grote verrassing. Maar er komen in ieder geval heel veel mensen en natuurlijk eh, zowel op Utrecht ja, als in het regeringskwartaal als op het, uh, te, het de plein voor het uh, stadhuis, waar dat grote concert om 8 uur gaat beginnen. Uh, daar wordt er alles aan gedaan om ervoor. Uh, ja, om te proberen ervoor te zorgen dat dat zo goed uh, mogelijk zou verlopen... met uh, heel veel mensen uh, die, die men daar verwacht dat daar naartoe oh. zullen komen. Dirk maar... we, uh, we waren dus twee aanslagen. Het centrum van Oslo, regeringskwartier en dat eiland Oetvia. Um, wat gebeurt er met dat eiland eigenlijk? Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je daar nog onbekommerd vakantie gaat vieren. Nee, dus... Uh... Uh, de jongeren van de Sociaaldemocraten hadden gezegd... we zullen u niet opgeven, we staan hier volgend jaar weer. Dat is niet het geval. Ze zijn op een ander eiland van de arbeidersbeweging, Bjorkoja. Maar ze willen wel terug, want het is hun opleidingscentrum, hun vormingscentrum. Maar ze hebben al beslist dat onder andere de kantine wordt afgebroken. Dus dat gebouwen worden afgebroken waar heel veel narigheid is geweest. En dan hebben ze geld ingezameld. Maar het is nog niet heel duidelijk hoe het verder moet. Mevrouw Klok, hoe gaat u de dag van morgen zelf doorbrengen? Ja, ik uh, ga volgen wat er gebeurt in Oslo. Uh, ga natuurlijk ook naar het concert kijken. Uh, ja, ik ben hier, dus uh, ik, ik ga daar uh, zoveel mogelijk van meemaken. Uh, en, en dan zien we wel wat de dag mooi brengt. Ja. Ik dank u beiden uh, voor dit gesprek. En ja, maar hopen dat Bruce Springsteen uh, komt. De herdenking blijven bij te zetten. Ja. Janke Klok en Dirk Evers. En dan nog een keer terug naar Elko Brinkman, voorzitter van. Bouwend Nederland. Hij kondigt de derde plaat aan van een internationale artiest... die ooit in de bouw heeft gewerkt. Maar meneer Brinkman, uh, ik zit me de hele tijd af te vragen... Hoe, hoe brengt u zelf eigenlijk de bouwvakvakantie door? Ik ga dit jaar voor de veertigste keer uh, naar Noordwijk aan Zee. Uh, daar ga ik ook weer bouwen. Uh, dit keer met mijn kleinzoons. Uh, Zandkasteeltjes. Zand, nou, het zijn tegenwoordig hele kastelen. De oudste is al zes, dus ja, die moet je ook een beetje oefenen in het grote werk... Uh, maar dat is uh, altijd weer een feest. Uh, het strand is alsmaar breder geworden door de kustverdediging. Uh, daar heeft men in zee een strandwalletje uh, opgeworpen... Om, om de vloed een beetje op tijd te keren. En uh, ja, dat maakt het ontzettend plezierig dicht bij huis. kan ik ze nu dan thuis nog eens even de post ophalen. Gelukkig is dat maar een klein stapeltje. En uh, wij genieten daar zeer van. Het hoeft niet zo van ver weg te komen. En u bent goed in uh, met schepjes omgaan. Ja, het emmertje ook wel. He, het, het, ik, ik kan goed delegeren. En ik heb, uh, u geeft leiding aan dat raad. Ja, ja, ja, ja, en ik, ik wijs ze ook op de grote gevaren her en der. Maar uh, ik, ik moet zeggen dat wij uh, langzamerhand wel aan de wedstrijd toe zijn... wie het mooiste kasteeltje bouwt. Wat is de laatste plaat die ik voor u mag draaien? En dat moet van iemand zijn die in de bouw gewerkt heeft. Ja, het was maar korte tijd, maar daar heeft hij een grote ervaring op gedaan. Uh, Tom York, de zanger van Radiohead, was al een grote ster in de muziek toen hij een vriend uh, ging helpen... om, zoals hij zelf zei, echte ervaringen op te doen. Hij vond uh, eigenlijk spelen in een band toch vrij eenvoudig... toen hij een paar weken die vriend had geholpen op de bouwplaats. En zo is het ook wel. Je kunt veel praten, uh, mooie liedjes zingen... maar uiteindelijk het echte werk, uh, daar uh, moet je een echte man voor, uh, voor zijn. Uh, nou, uh, daar is uh, heel wat gezongen door Tom York. U weet het wel, uh, Rainbows, uh, Creep... Maar wij eh, draaien voor u vanavond all I need. Tom Jong. Van Radiohead voor Elke Brinkman en, en voor de kleinkinderen in, op het strand in Noordwijk aan Zee uiteraard. Er komt een nieuw onderzoek naar de dood van oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Doug Hammerschult. Er is nog steeds veel onduidelijk over het mysterieuze vliegtuigongeluk waarbij die om het leven kwam. In 1961 was dat boven Afrika. Monika Bouwman is psychologe. Ze heeft een proefschrift geschreven over het leven en het denken van Hammerschild. En u bent ook een groot fan van de man, hè, mevrouw Bouwman? Ja, dat klopt. En uh, vorig jaar is een, een ander boek verschenen. Hoe killed the Hammerschild? Met getuigenissen van twee Zambianen. die de crash van het vliegtuig zagen gebeuren. En die getuigd hebben. We hebben een tweede vliegtuigje gezien. dat in botsing kwam met het vliegtuig waarin hij zat. En ja, dat is eigenlijk de aanleiding om nu, 50 jaar later, te denken van. Misschien is het wel een aanslag geweest en niet zomaar een ongeluk. Wat gaat dat onderzoek voorstellen? Wie gaat dat doen? Nou, dat onderzoek is gestart door een Britse parlementariër, David Lee. En de aanleiding is de publicatie van dit boek... 50 jaar na de dood van Hammershot, vorig jaar in augustus. Maar ook een onderzoek dat gepubliceerd is door The Guardian... Waarin uh, verslag wordt gedaan van een Zweedse uh, ontwikkelingswerker die onderzoek heeft gedaan in Zambia. En die daar twaalf. Het vliegtuig uh, is boven Zambia, wat nu Zambia heet. Ja, het was toen Rhodesië. Ja. En Hammerschild was daar voor diplomatieke gesprekken om een uh, wapenstilstand uh, te realiseren in het conflict tussen Katanga... wat een uh, provincie was van Congo, en wat zich uh, had afgescheiden van Congo... terwijl Congo net zeg maar een jaar uh, zijn onafhankelijkheid had. Ja, herinner ik me nog een... allemaal uit mijn jeugd. Lumumba, Chombe. Precies. Ja, het was heftig. En, het was, uh... en hij was daar eigenlijk om vrede te stichten en kreeg toen een vliegtuigongeluk. Ja, er was ook een VN-vredesmacht. Hij was e zeg maar de architect van de VN-vredesmacht. In 1953 is hij secretaris-generaal van de VN geworden. Dat was in de tijd van de Koude Oorlog, de uh, naoorlogse wederopbouw. Maar ook de tijd van de decolonisatie. Een heleboel Aziatische landen... Uh, voormalige kolonies hadden we hun onafhankelijkheid al verkregen. Onder andere Indonesië, ja. waar vanavond ook aandacht aan ja, is besteed. De televisie, de televisie ja. Uitzending. Maar in de jaren zestig, eigenlijk begon het in, in 55, 56 met Egypte, waar toen de Suez-crisis was. En uh, en in 1960 was het zo dat er verschillende Afrikaanse kolonies uh, En hij onafhankelijk was voor die decolonisatie, Hammershult? Hij was voor die decolonisatie. Hij uh, zag heel goed dat volkeren uh, hun vrijheid wilden en dat ze daar ook uh, aanspraak op maakten. En dat ze eigenlijk ook de aspiraties hadden om uh, die zelfstandigheid te hebben... die de moederlanden hadden. En dan kwam je in die tijd in conflict met de Belgen die in Congo zaten... Met, met de Britten die er zaten, met de Fransen. Stel, het is geen ongeluk geweest, maar... Een moordaanslag. Wie kan daar dan achter hebben gezeten? Ja, er zijn, uh, het is niet voor het eerst dat uh, nu gespeculeerd wordt van uh, was het een moordaanslag. Dat is door de jaren heen zijn uh, die verdenkingen er, er geweest. Want hij had heel wat vijanden. De Afrikaanse landen waren vrij jong en hadden een andere traditie dan de Aziatische kolonies. Ze hadden eigenlijk heel zwak bestuur, uh, weinig uh, intelligentie om het op te pakken. En Hammerschild zag dat gewoon uh, steun vanuit de Verenigde Naties nodig was om die, die landen echt op te maken. En welke vijanden kan die daarbij gemaakt hebben? Nou, uh, het was natuurlijk in de Koude Oorlog. Dus je had Amerika en Rusland die uh, hun eigen invloedssferen wilden uh, uh, vergroten. En die eigenlijk zich um, uh, hun systemen min of meer wilden opleggen aan die landen. Dus zowel Amerika van... kan een motief hebben gehad om hem uit de weg te ruimen als Rusland? Als Rusland, inderdaad. Wat eerder. denkt u zelf? Um, ik denk dat, het, uh, dat er via het bedrijfsleven, of de, de, er waren gevestigde belangen in de mijnen, omdat uh, Afrikaanse ja. landen natuurlijk heel rijk zijn aan mineralen, en Congo helemaal. En dat uh, dus de Belgen, de Zuid-Afrikanen, de Rhodesiërs, Amerikanen, Britten, die hadden daar allemaal dus gevestigde belangen en die hadden er baat bij dat er een... Uh, periode was waarin er een zekere wetteloosheid was. En Hammerschult die hoopte dat, die wilde eigenlijk die nieuwe, nieuwe gekozen regering steunen... en de mogelijkheden bieden om dat land op te bouwen. Nou, dus zijn dood werd in uh, Afrika ervaren... Uh, als een grote tragedie voor de ontwikkeling van de Afrikaanse landen. Wat uh, is uw eigen fascinatie, want u bent uh, gepromoveerd op Hammerschult. Ja. Uh, u heeft veel artikelen erover geschreven... maar u geeft ook trainingen in de, de onderhandelingsmethode zeg maar, van Hammershild. Wat, wat fascineert u zo aan, aan, aan de man? Ja, dat hij een heel bijzonder mens was... Dat hij was een West-Europese secretaris-generaal van de VN, een Zweed. Zweed. En hij stond echt ook in die Zweedse traditie van dienstbaarheid aan je eigen land. Hij kwam ook uit een familie waarin uh, zijn vader is uh, minister-president geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus hij heeft ook een hele echt een, een, uh, opvoeding gehad waarin uh, plichtsbesef en dienstbaarheid belangrijk was. Uh, tegelijkertijd was het ook zo dat hij um, uh, ook een christelijke achtergrond had... Uh, hij was ook een intellectueel, hij heeft, uh, ook, uh, uh, ze heeft zich verdiept in filosofie, literatuur, was geïnteresseerd in kunst. Maar hij is uiteindelijk uh, econoom geworden, een uh, heel vooruitstrevend econoom. En eigenlijk is hij als econoom ook in de Zweedse uh, ambtelijke dienst terechtgekomen en heeft... Uh, hij is een van de architecten geweest van de, de Zweedse welvaartsstaat. En later van het idee vredesmissie, interventies van de Verenigde Naties. Was hij een markantere secretaris-generaal dan, dan een Koert Waldheim later of een Kofi Annan? Nou, ik zou me niet met Koert Waldheim willen uh, vergelijken. Nee, maar het is wel zo. Uh, hij, is de, uh, uh, ja, hij wordt door zijn opvolgers gezien als de, uh, de reus, zeg maar, die... Uh, andere secretarissen-generaals, met name Kofi Annan... maar ook zeker Ban Ki-moon, echt enorm geïnspireerd hebben. En Kofi Annan heeft ooit in een toespraak gezegd van... als ik met een vraagstuk zit, vraag ik me altijd af... hoe zou Hammershul dit hebben aangepakt? Uh, u vroeg daarnet net, uh, wie was hij als persoon en hoe fascineert hij mij? Nou, ik was... Um, als psycholoog geïnteresseerd in het vraagstuk van... ja, wat voor mens moet ik worden? Wat is zo'n beetje de norm voor volwassenheid in onze jaren? Zeg maar de jaren 80, 90. Um, en ik, eigenlijk miste ik dat, een beetje een, een beeldingsideaal. Dat hadden wij niet meer. Het was ja, vrouwenemancipatie, emancipatie, ja. emancipatie uh, vrije meningsuiting... Uh, maar ik, ik had het gevoel van daar moet meer in zitten. Hij stond model voor u als beschaafd man. Nou, hij stond niet alleen uh, model als beschaafd man, maar hij stond ook model als een zoeker, iemand die er heel erg thuis was in de Europese de filosofische traditie. Maar met name zijn uh, dagboek uh, heeft het eerst mij een aandacht getrokken, omdat daarin die vraag van wat, uh, wat betekent volwassenheid voor mij, wat betekent geestelijke rijpheid... voor mij voor hem essentieel was, ook als secretaris-generaal van de VN. Ik hoop dat ze er ooit achter komen of, of het een ongeluk was of, of moord... en wie het gedaan heeft. Ik dank u wel, mevrouw Bouwman. Dank u voor uw komst. En voor de laatste plaats van vanavond, weer rond het thema de bouwvakvakantie... <coughs> gaan we naar een bekende Nederlandse artiest. Goedenavond, George Baker. Goedenavond. Hoe oud was u toen u in de bouw ging werken? Maar ik denk, jaar 17, 18, zoiets in die richting. Had u een opleiding ervoor gevolgd? Nee, helemaal niet, want ik was al met de dertiende van school afgegaan. Dus en, ik, en die bouw, ja, ik, ik was eigenlijk in dienst bij een, uh, een koppelbaasje, had je toen. En dan had je een wat hoger uurloon. Maar dat betekende wel dat je dan ook alle, alle slechte quizjes uh, eigenlijk moest doen. Dus u heeft helemaal geen goede herinneringen aan die tijd? Jawel hoor, dat is goed voor mijn karaktervorming, dat sowieso... Maar, uh, maar hoe erg ja. waren die klusjes? Ja, die veel Velsjouwen, uh, breken, noem maar op. Ja, het werk van een wij arbeider gewoon in principe. En uh, ja, is morgen om zeven uur werd je dan de, door, de, door, de, door, de, door, de, door de baas werd je de keten uitgejaagd. Dat kwam een beetje op neer. Dierbaar herinneren. Naar welke plaat gaan we luisteren en waarom? Nou, dat wil ik je vertellen. Het was, dat was mijn eerste plaat. En toen werkte ik eigenlijk al lang niet meer in de bouw... toen toe die plaat uitkwam. Want toen was ik 25. En dus Little Greenback, Want dat was voor mij een beetje ja. de ontsnapping uit het... Uh, ja, arbeidersverstaan. Het arbeidersverstaan eigenlijk. Ja, hij heeft de film van Tarantino nog gehaald later. Ook nog. Little Greenback, de George Baker Selection. De tijd dat Arbeiders uit Zaan nog met gemak de eerste plaats in de Amerikaanse top 100 haalde. Little Greenback van George Baker. Dit was het oog voor deze zaterdag. Morgen zit hier John Jans van Gade. Ik wens u een niet al te regenachtige zondag. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im steen. Radio 1 presenteert. Morgen nacht tussen 2 en 6 KRO's Nacht van de filmmuziek. Vier uur lang de spannendste. Ontroerendste.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 Good Thinking. itstaffing.nl. Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk en boek op Curasao NordgyJazz.com. Dit is Radio 1.